Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Een keurmerk moet consumenten beter gaan beschermen... tegen de soms agressieve verkoopmethode van energieaanbieders. Volgens de Telegraaf gaat het om een initiatief... van een groep energiemaatschappijen en distributieplatformen. Die willen het keurmerk alleen geven aan co die zich aan de bestaande wet- en regelgeving houden... en het niet-register respecteren. Steeds meer studenten lenen geld om hun studie te betalen. Ook het bedrag dat ze lenen gaat omhoog. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Dit jaar komt de totale studieschuld van studenten uit op 19,3 miljard euro. Dat is bijna 2 miljard meer dan in 2018. Gemiddeld hebben ze aan het einde van hun studie een schuld van bijna 14.000 euro. In 2015 was dat 12.500 euro. De Pompenkliniek in Nijmegen start een onafhankelijk onderzoek naar de ontsnappingen uit de TBS-inrichting. Vrijdag ontsnapte er een TBS-er, de derde in korte tijd. De burgemeester van Nijmegen zegt dat hij snel maatregelen wil rond het begeleid verlof bij de TBS-kliniek. In Portugal heeft de regerende Socialistische Partij van premier Costa de verkiezingen gewonnen. De partij kreeg 36,6 van de stemmen. En dat betekent dat Costa verder kan regeren... met twee communistische partijen die samen 16 procent haalden. De Portugese economie draait boven gemiddeld goed. De export en het toerisme zijn de grote aanjagers. Zes op de tien slachtoffers van internetoplichting... doet daar geen aangifte of melding van. Ze vinden het schadebedrag te klein of denken dat het geen zin heeft... blijkt uit onderzoek van het CBS... Bijna 3% van de ondervraagden zij vorig jaar te maken hebben gehad met internetoplichting. In ruim 40% van de gevallen ging het om een aankoop op een site voor tweedehands spullen. In halfweg zijn afgelopen nacht verschillende loodsen volledig afgebrand. Het vuur brak iets voor één uur uit. Niemand raakte gewond, wel moest een ernaast gelegen woonhuis worden ontruimd. In één lood stonden meubels, wat er in de andere loodsen lag is niet bekend. Het weer, opklaring en droog en later overdag, vooral in het noorden, zon. Het wordt zo'n 14 graden vanaf. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Mag het licht? Mag het licht? Zaterdag 26 oktober is het weer nacht van de nacht.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 in in ZFM ZFM met nu opstand wat voor this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 Take a chance on me. We can go dancing, we can go again. Just let we're together. I listen to some music, maybe just go We get to know Your heb are so wrong I've got to let you know. I've got to let you know. You're een beetje them.